Verschillende plaatsen hebben gisteravond en vannacht grote branden gewoed... zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. In Voerendaal in Zuid-Limburg ontstond brand in het monumentale stationsgebouw. In Koog aan de Zaan werd een loods in de as gelegd, vermoedelijk na kortsluiting. En in Hugo Waard brand in een kassencomplex. Luchtalarm ging af om bewoners te waarschuwen voor de rook. In de stad Haditha in het westen van Irak zijn 18 Iraakse politiemensen doodgeschoten. Gebeurde bij verschillende controleposten in de stad. Onbekenden reden in auto's van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de controleposten af en openden daar het vuur op de agenten. Aanslagen werden ochtends vroeg gepleegd. Het dodental van de tornado's in de Verenigde Staten is opgelopen tot 39. De laatste slachtoffer is een meisje van 15 maanden. Ze was vrijdag levend gevonden in een akker in Indiana, maar overleed alsnog in het ziekenhuis. Ook in Kentucky, Ohio, Georgia en Alabama vielen vrijdag en zaterdag doden door tornado's. President Obama heeft federale hulp toegezegd. Dan het weer bewolkt, van tijd op tijd regen of motregen, meeste neerslag in het zuidwesten. Daar staat ook aan de kust een stevige wind. Vanmiddag wordt het 7 graden. Dit was het NL. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het regenachtige weer en het einde van de voorjaarsvakantie... zorgt voor een drukke ochtendspits 230 kilometer, staat er. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de afwit 6 kilometer. A4 daarna richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp 9. A6 Lelystad richting Muiden bij Almeerderzand 9. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwit 6. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knopend Komplein 6 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen voor knopend 8... Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tilwest 13 kilometer. En van Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam ook 6. Verder op de A15 richting Europort bij Rotterdam-Charloes 6 kilometer. Daar is de reis ook dicht na een aanrijding. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopend Gouwe 7. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 6. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort ook 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Plaats weer eens terug door op de Zelfvoedselradio. radio. Josune de Door, en Nena Cherry en 7 Seconds. En daarmee werd het even naar tweeën. Welkom bij Zelfvoedsel op zaterdag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 Bij hey Rob, ja, dat is ook een Rob, maar die bedoel je niet. Rob Harmsen.nl, uh... Hoe heet die website waar je die foto's op kan zien? Zeg het maar even, op. Rob. Robbossing.nl Robbossing.nl Dus daar staan de foto's die de kinderburgemeester heeft gemaakt. En dan bij recent moet ze kijken. Bij recent. In ja. de menubalk. Oké. Okay.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 Maar u hebt natuurlijk een fijne, lekkere week vrij gehad toen bijna. Bijna. Bijna. Ja. bijna. Pst, waar bent u heen geweest allemaal dan? Ben <lacht> <lacht> je tot rust gekomen? Ja, dat, dat scheelt wel, want je bent ja. elke avond inderdaad vrij, maar overdag ook wat momenten. Dus dat was wel heerlijk.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 Happy birthday to you! <laughs> nou, verder ga ik niet zingen hoor. We gaan de luisteraars is al vaker thuis. Je hebt u, de hele studio al plat hoor. <laughs> Goed Beyoncé, dus nog één dagje en dan uh, maandag moet je de mooie uh, halsketting weer inleveren. Amstketen. Amstketen. Ja. ja. Dus je gaat ja. maandag weer achter in, in de safe.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 Ja. ja. Nee. Nee, niet geschilderd. Goed. Nou, Beyoncé. Beyoncé, zou je nog een plaatje willen aanvragen? Wat hoor je daar? Nou, voor op de radio. Anders verzint Rob er wel een hoor. Je heeft een hele toepasselijke klaar gelegd.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 Dan kun je wel zien dat is zij. Oma. Oma, zij leren uit allen zo prettig. Ja, ja. En daarom zingen wij blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Hype de piep, hoera. Hype de piep, hoera. Hier de hiep. Hoera. Nou, oma Break. van Jonsé. Een hele veilige dag vandaag. Ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond.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 Niet. ze vertrouwt op mij ze gelooft in mij ik zou wachten tot de tijd dat ieder mij herkent en trots kan zijn op je eigen weg. op straat zullen ze zeggen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 That's why I De Standvoortse Radio met Stamford op zaterdag nog bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek en lekkere hoor is juist van Silo Green. Dat was I Want You. Nou, ietsje later dan normaal gesproken, maar daar komt hij dan. Zie je weerbericht. Ja, het weerbericht voor de komende dagen. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten, Albertje? Nou, uh, wij hoeven ons daar geen zorgen over te maken, want wij moeten toch het hele weekend radio maken.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 At this moment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 Ik denk van, uh, laten we maar even een lange plaat opzetten. Dan redden we wel tot aan drie uur. Nee, zo werkt dat niet al ik nee, nee, nee, nee. Ik, nee, nee, nee, nee. Ik heb alweer een bericht daar hoor. Oké, okay, nou nog even een berichtje, zo vlak voor drie uur. Ja, de gemeente gaat uh, wederom onderzoek doen naar klanttevredenheid. Eens in de drie jaar doet gemeente Zandvoort mee aan een klanttevredenheidsonderzoek over haar dienstverlening. Dit onderzoek loopt via de verschillende kanalen waarin de gemeente contact heeft met burgers of ondernemers. De website, de telefoon of de balie.